Hey, welkom allemaal, volle bak. Nou, wel uh, super bijzonder dat jullie er allemaal zijn, vanuit verschillende kerken in Ede, maar ook daarbuiten. Het is dus echt uh, fantastisch. Een paar maanden geleden hadden een aantal van ons dit idee om het te organiseren. Nou ben je altijd benieuwd van uh, hoe land dat past dat. Nou, als je ziet hoeveel mensen er gekomen zijn, dat, dat vinden wij uh, geweldig. Nou, wie zijn wij? We zijn 24-7 Gebed Ede, ook een huis van Gebed Ede genoemd. Zo'n twee jaar, drie jaar geleden zijn een aantal mannen, personen begonnen... ...met de verlang om een van gebed in Ede te starten. Uh, dat is er nog niet, maar we zijn wel hard mee bezig. Twee keer per maand bidden we uh, met een groep bidders. Dat is altijd de eerste dinsdag en de derde donderdag. Dat doen we bij Bernard en Nanny uh, thuis, vanaf half acht tot uh, kwart voor tien. Nou, een aantal van jullie zijn er al meerdere keren geweest, dat is geweldig. 24-7 Gebed Ede uh, is een onderdeel van het landelijke 24-7 Gebed. Het is een landelijke uh, bediening waar... Uh, mensen actief zijn om gebedshuizen en gebedsgroepen te bemoedigen en te versterken. Folders, die liggen uh, daar zo naast de boeken van Pieter. Die zijn gratis, de folders. Dus die mag je meenemen over 24-7 gebed. Uh, even kijken, wat ga ik nog meer moet vertellen? Oh ja, we zijn uh, van plan ook deze uh, ja, de, het onderwijs van Pieter op te nemen op MP3 zodat je het later nog eens kan luisteren. En ook de tweede en derde avond willen we luisteren. En dan kan je het ook naar andere mensen doormailen. Om het verder uh, te luisteren. Um, nog een aantal dingetjes. Um, Pieter gaat het lekker uh, delen. Fantastisch. Ik zie daarna uit. En het wordt hartstikke goed. Daarna hebben we ongeveer na vijf kwartier. Korte pauze. Uh, voor koffie en thee. Toilet. Toilet zit hier rechts tegenover. Recht die deur en dan rechtdoor. En als ik het dat moet zeggen. En dan heb je... Even kijken hoor. Bij de garderobe, de uitloop, daar tegenover heb je ook nog een toilet. Dus twee toiletten voor in de pauze. En na de pauze is de gelegenheid uh, tot wat vragen en interactie. Dus eerste gedeelte niet, maar tweede gedeelte uh, wel. Um, voor de rest, boekentafel voor in de pauze en daarna. Als je denkt van, ik wil dit nog eens nalezen. Een boek van, uh, kost 18 euro. 15. 15. Wauw. Dus dat... Uh, en Nanni gaat daar een beetje over. Dus die kan uh, het aan haar vragen. Even kijken. Oh ja. Uh, als het afgelopen is zouden we het fijn vinden als een aantal. Niet iedereen. Want het gaat niet lukken. Meehelpt met op, opruimen. Als je dat zou willen. Dat uh, zou gaaf zijn. Uh, nou dat was het. Even kijken. Niks vergeten. Nee. Wil ik wil ook vragen of Bernard uh, wil komen. Dan uh, Bernard. Een van de betrokkenen bij 24 Bed Gebed Ede. Die... Uh, ja, wil ik bidden voor, uh, voor Pieter. Ja, ja, we, ja. Ja. Dank u, Vader in de hemel. Heer, u met een geweldige God. Uh, verlangen ernaar, Heer, meer uit uw woord te begrijpen en inzicht te hebben, Heer, in de mooie dingen die u heeft, hier. Vader, ik zegen mijn broer Pieter, dat u hem helpt om deze woorden, de gedachten die u heeft over de volken, gedachten die u heeft over ons, Heer, om dat aan ons bekend te maken, zodat wij eh, ja, ons mogen verheugen in de plannen die u heeft. En meer inzicht krijgen, hier in uw grote plan met deze wereld, met ons. Zegen je, Pieter, met rust en met kracht in je lichaam, in Jezus' naam. Yes. Amen. Amen. Amen. Bijzonder. Hartelijk welkom. Uh, dit is het onderwerp. maar um, uh, En er staat boven. Staat dit ook in de Bijbelavonden. Uh, een aantal dingen uh, die ze zeggen. Uh, zijn niet algemene kost. Maar het moet duidelijk zijn. Uh, het gaat in de eerste plaats over God. Uh, en over God kennen. En... Uh, over uh, in de Bijbel lezen en lezen en Bijbelen, uh, blijven lezen en blijven lezen uh, de focus is op de heilige uh, schepper God. de almachtige uh, indrukwekkende, ontzagwekkende God ook de vreselijke God uh, en de schokkende God en de vaderlijke God uh, het gaat om uh, God die ons verstand uh, ver te boven gaat die onbevattelijk is uh, en waar we tegen opkijken kijken uh, en alleen als we hem zoeken als we hem in ootmoed en eerbied zoeken als we hem uh, trouw zoeken uh, God laat zich kennen hij wil zich laten kennen hij heeft uh, zijn zoon gestuurd en er wordt gezegd hij is het beeld van de onzichtbare God. God is onzichtbaar, maar God heeft hem in beeld gebracht. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Uh, en die heeft zich uh, in uh, totaal gegeven, zelfs met zijn leven. En daarna is de heilige geest uitgestort. Dat is een onzichtbare expressie van de onzichtbare God. Want God wil zich laten kennen. En als we God zoeken om wie hij is, dan komt ook zicht op zijn plan dus uh, dat wil ik van tevoren heel goed uh, uh, de, de nieuwsgierigheid gaat in de eerste plaats naar God toe uh, uh, maar er zijn ook alledaagse uh, nieuwsgierigheden uh, uh, wat ik eerst ga doen is uh, een hinkstapsprong door de Bijbel uh, en uh, uh, ik noem dat Topconferenties, dat is een woordje. Um, wat is de laatste grote topconferentie die in de krant staat? Genève. Den Haag, Den Haag. De Genève is een regionale. En Den Haag, ja precies. Dus dat is, uh, dit is iets. Hebt u er, krijgt u er persoonlijk mee te maken. Want het, is het een ver uh, van je bedshow of... Uh, Wat een hoog niveau wordt brisselt, Willen we ons ermee inlaten? Eh, of trekken we het ons aan? Eh, voelen we ons betrokken? Komen we in de Bijbel ook topconferenties tegen? Want waar het om gaat is. We hebben het over het wereldgebeuren. En we zien daar iets van op de televisie. Maar de Bijbel gaat over de geschiedenis die God maakt, de wereldgeschiedenis die God maakt. Die grote. Scheppende, herscheppende God. Uh, en een aantal dingen worden zogenaamd op hoog niveau uh, beslist, uh, maar uh, uh, het betreft ons wel. Uh, ik ga een aantal topconferenties uh, bespreken. Uh, een modern woord in de theologie is narratief, uh, namelijk dat je niet meer theologisch. Analytisch de Bijbel leest, maar wat is het verhaal? Uh, uh, wat zijn de uh, grote dynamieken? Ah, nog een persoon alleen. Is er nog een plaats? Daar is nog een plaats. Op de voorste rij, broeder. Dat ja. ja. um, um, is een narratief. En uh, ik begin met. En oh, hier is ook nog een stoel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, uh, wat is het narratief? Wat is de, de big picture? Wat is uh, de verhaallijn van de Bijbel? Dat is ongeveer de eerste helft, iets meer dan de helft. En de, de lijn die ik constateer, neem ik één ding uit. Uh, en daar ga ik dan. Mee verder, twee vooropmerkingen. Um, uh, ik heb het erg veel over volken, Gods hart voor de volken, maar uh, we kennen deze regel, loof de heer alle zijn volken, prijzen alle geen naties. Daarmee wordt natuurlijk niet bedoeld dat de volken moeten loven en niet prijzen, uh, en de naties moeten prijzen en niet loven. Je snapt wel, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat alle Volken, naties, koninkrijken, stammen, generaties, talen, eilanden, kustlanden. Al die groepen uh, die hun eigen leven leiden, al die corporatieve entiteiten, moeten God loven en prijzen. Uh, al die soorten groepjes, uh, wil God iets mee te maken hebben? Of claimt God dat hij er voor hen is en moeten hem dus prijzen? Want groepsleven... ...is uit de bron van leven. Er is geen leven buiten God. Al die rare groepjes... ...die hun eigen dynamiekjes hebben... ...van waar komt dat dan weer vandaan? Uh, dus dat is de eerste vooropmerking... ...en een tweede vooropmerking... ...dat gaat over mezelf... Uh, ...dit ben ik... Uh, uh, ...en ik ben Tim en Pieter... Ik ben voorgesteld als Pieter. En dat is ook onmiskenbaar. Uh, ik ben 30 procent bos. En er is in deze gezelschap maar één persoon die daar soms last van heeft. Dat is Helene. Die nu dan zegt, doe niet zo bos. Uh, dat hebben jullie niet door. Maar Helene, we zijn nu 46, 47 jaar getrouwd. Uh, die heeft ongeveer, de, doe niet zo bos, zegt ze dan. Uh, en de rest ben ik gewoon Nederlander. Uh, en ik hoef maar één stap over de grens te doen naar België. Uh, en de Belgen zien het onmiddellijk, dat is een Hollander. Uh, dus we weten gewoon niet hoe Hollands we zijn. Of hoe Molux, of Fries, of Ghanese, of weet ik wat. Uh, uh, we zijn veel meer onze nationaliteit dan we beseffen. En uh, daar moeten we uh, uitkomen. Uh, daar moeten we iets mee doen. Als je uh, op vakantie gaat, van oh. Die Fransen zijn zo anders. Oh, die Duitsers doen altijd zo. Dat je een beetje om ze heen loopt. Uh, hoe kan je ze waarderen en alleen maar je afzetten? Uh, de, dus dat zijn de twee vooropmerkingen als ik ga spreken over volken. Uh, volken is ook nazi's. Er uh, uh, uh, uh, komt nog iemand. Maar, uh, de laatste stoel. Hier. Op de voorste wijze. Ja, ja, ja. um, um, met volken bedoel ik dus uh, alle soorten variaties uh, van groepen. En, uh, met, uh, uh, en ik ben uh, lid, vertegenwoordig daarmee ook een aantal volken. Uh, het volk op de stam Bos en de Nederlanders. Ik heb op een aantal plaatsen in de wereld Europa vertegenwoordigd. Nou, dat voelt opeens groot. Maar ik heb ook mijn beroepsgroep wel eens uh, vertegenwoordigd. Uh, of mijn kerk. Uh, en soms loopt het een beetje. Ja, ik ben, ben vrijgemaakt, maar daar uh, schaam ik me een beetje voor. Nee, dat, ik heb moeten leren, daar moet ik je dus niet voor schamen. Dat is onderdeel van mijn geschiedenis. Oké, okay, nu gaan we naar de eerste topconferentie. Uh, waar twee, uh, waar God ontmoet Abraham. En waar praten ze over? God zegt tot Abraham's zegt, Ga uit je volk. Ga uit je stam. Ga uit je familie. Dat was ondenkbaar voor mensen van toen. Want ze waren zo erg. Voelden zich uh, deel, identificeren zich zo totaal uh, met uh, familie en uh, stam. Uh, God zegt: Daar trek ik je uit. Uh, heb jij een handout gekregen? Er uh, waren, dacht ik, nog een paar handouts. Liggen daar nog heel ouds? Precies. Kijk eens naar. Um. Oh waren we? ja, het uh, is dat God ontmoet Abraham. En de eerste opmerking gaat over volken in negatieve zin. En dan uh, tweede. En in u uh, zullen alle geslachten... Lees, volk, talen, natie, tongen... ...van de aardbodem gezegend worden. Dus bij de ontmoeting van... ...God met Abraham... ...gaat het op twee manieren... ...over de volken. Uh, en, die, die laatste zien ...over alle volken. Alle, inclusief de Hollanders... Uh, ...de... Uh, ...topontmoeting... ...God, Mozes, Israël. Dat is uit uh, Deza, nee, Deuteronomium 32... Waar uh, in Deuteronomium Mozes uh, een afscheidstoespraak begint met het volk Israël. En hij opent met een prachtige uitspraak. God is onze vader. Oude Testament. God is onze vader. En daarna zegt hij. Toen de allerhoogste land toewees en in elk volk ieder hun erfdeel gaf. Zo, wij staan in de Bijbel. God gaf de Hollanders een erfdeel. En erfdeel, dat sluit op, uh, je krijgt een erfdeel van je vader, van een verwant, van iemand waar je wat mee te maken heeft. Dus God had te maken met al die volken en op grond van die relaties gaf hij hen een erfdeel. En dat is de openingszin als uh, Mozes tot Israël wil spreken. Uh, dus hij plaatst daarmee zijn toespraak tot Israël in een groter kader. Een hele spannende topontmoeting. De God der Goden ontmoet de Koning der Koningen. Koning der Koningen is een politieke term. Wij denken aan Koning der Koningen. Aan, uh, dat Jezus Koning der Koningen en Heer der Heer is. David was ook een Koning der Koningen. Salom was een Koning der Koningen. Nebuchadnezzar was een Koning der Koningen. En uh, een zeer succesvol Koning der Koningen zelfs. En God wilde eens met hem praten. En hij dacht, hoe, hoe leg ik dat aan? Ik wil even met Nebuchadnezzar praten. En hij geeft die man een droom. En Nebuchadnezzar schrikt zich kapot. Uh, uh, um, hoe um, uh, alle droomuitleggers moesten komen. En hij was zo kapot van die droom. Dat hij zegt, het heeft met macht te maken, met koningschap te maken, met grootschalig te maken. Het gaat waarschijnlijk jullie zand te boven. Ik vertel de droom niet. Alleen de, degene die het van die God kan horen, heeft daarmee de autoriteit om de droom uit te leggen. En de droom uit te leggen. TG? Topconferentie. Top, top top TC. Topconferentie. Um, uh, oh, het is goed dat je het vraagt. Uh, stel alsjeblieft vragen als je het begrijpt. Ja, dat is. Uh, kan ik heel goed tegen en dat hoorde wij um, En uh, de, de droomuitleggen zegt: Van ja, koning, blinde eeuwigheid, dat kan natuurlijk niet. En Daniel hoort er gewoon en die denkt: Dat moet dan de God des hemels zijn? De God der goden? Dat is onze God. En die zegt tegen zijn Jongens, vasten. Hier is iets aan de hand. En God openbaard uh, aan Daniel de Droom. En de Droom, uh, Daniel komt bij de koning en zegt, o koning, leef in eeuwigheid, de Gode is hemel heeft tot de koning der koningen gesproken en <coughs> doet het heel goed, goud, niet slecht, één mm -hmm. wereldregering, prestatie, alleen, niet wat u denkt. ...nou vervalt het... ...en dan komt er een ander. Minder goed dan u, veel Nog minder. Het, het duurt allemaal niet lang... ...met die wereldregering pogingen. Uh, en na de Romeinen komt Napoleon... ...en komt uh, de Islamieten... ...of de wereldregering ...of de Verenigde Naties of wat dan ook. Die pogingen duren niet lang. Maar er komt een moment... ...van buiten... ...de politieke werkelijkheid een steen uh, losgemaakt niet door een menshand en die walst alles weg en dan komt de echte wereld Ik Gewoon neem ik het meesten nee, weet. Ja, dit is het. Dit is het gewoon. Hij, hij kan de confrontatie aan uh, en hij zegt: <tossimus> dit moet de god der God hij vereert Daniel met zijn God der Goden. Uh, een volgende topontmoeting. Uh, Satan ontmoet Jezus. Waar zullen we het eens over hebben? En Satan zegt, na een paar stekelige opmerkingen: Hij zegt: Sorry, ik ben de oogste der wereld. En Jezus zegt niet: Sorry, je, je bent de leugenaar van het begin, je overdrijft. Nee, Satan. Was de Ooster der wereld, en Jezus heeft in het gesprek met zijn discipelen aantal keren naar de Oosten der wereld gerefereerd. Ik ben de Ooster der wereld, maar ik kan u best een paar uh, volkjes geven als ik daarmee <coughs> uw onderwerping kan verdienen. Uh, wil je de molukken of wil je suriname? Of weer Nederland, of weer de Verenigde Staten. Het is allemaal aan mij om te geven. En Jezus spreekt niet tegen. Dus dat is een hele spannende topconferentie. Uh, want daar, ging, daar werd ons land verkanseld, Als Jezus erop ingegaan was. Over topconferenties gesproken. Uh, Jezus ontmoet, uh, keer op keer spreekt hij de grote menigte toe. Uh, maar regelmatig spreekt hij de Zeeloten, de Herodianen, de vier politieke partijen uh, uh, van zijn tijd aan op hun politieke overtuigingen. Hij is dan echt heel politiek bezig en hij zegt precies tegen de Zeeloten: wat jullie ook willen, maar je verzet. Uh, hij spreekt ze aan op het verzet en hij zegt. ...jullie moeten je, je vijand lief leren hebben. Wat niet in hun denkraam past. En hij spreekt de, Herodia aan, Herode, de Herodianen aan... ...en zegt, prachtig wat jullie politieke overtuiging enzovoort... ...maar geef ook aan God wat van God is. En de fariseer, prachtig wat die wet, ...maar dezelfde Dus hij maakt maatschappelijk relevante opmerkingen... ...heeft een stukje maatschappijleer in de politieke, de openbare politieke debatten met de politieke leiders van zijn tijd. En dan ten slotte komt Jezus bij Pilatus. Uh, tegen hij erin zegt hij niet erg veel tegen Herodes zegt hij helemaal niks, maar tegen Pilatus. Uh, Pilatus zei: gij, Zijt zegt gij de toch so een koning." Jezus antwoordde: "Gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen." Dus hij Zegt in feite, ik heb het hier even, u vertegenwoordigt de huidige wereldregering. Ik ben de vertegenwoordiger van de aanstaande en definitieve eenwereldregering. Daarvoor ben ik gekomen. Eventjes politieke agenda op tafel. Dat vond God en vond Jezus belangrijk om dat even tegen Pilatus te zeggen. Voor het geval hij overmorgen naar Rome zou. En dan komt Jezus bij zijn apostelen, na zijn opstanding. Ze hebben heel veel gesprekken, waar ik graag bij had willen zijn. Ja. Uh, maar we weten alleen de samenvatting. En de samenvatting luidt al dus. Uh, Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak volken, alle volken, tot mijn leerlingen. Maar als we bedenken wat eraan vooraf is gegaan, uh, dan zegt hij in feite, nu, na de ontmoeting met die overste de wereld, na het kruis, is mij gegeven. De macht in de onzichtbare wereld en de zichtbare wereld. Niet langer is hij de overste de wereld, maar mij is een naam gegeven boven alle naam. Maar de volgen weten het nog niet. Ga dus naar bevolgen. Hmm. En zorg dat ze niet langer Satan volgen. volgen maar mij. Uh, dus. Uh, dat is. Uh, de samenvatting. Van wat Jezus. In die zes weken. Uh, gezegd heeft. Waar het over gegaan is. Maar. Dit is de samenvatting. Het gaat over. En wereldregering, het gaat over volken het gaat over de, het erkennen van de aanstaande koning, de koningen en het gaat over de urgentie waarmee Jezus zegt hoe dan ook, maar dat moet je gaan doen tot aan het de einde uh, der aarde Paulus ontmoet <coughs> de intellectuele elite van zijn tijd en hij uh, zijn openingszin uit één mens heeft de hele mensheid gemaakt en hij heeft over de hele aarde. Hij heeft over de hele aarde. Ook oh niet die hij op de hele heeft. Voor elk volk een tijdperk vastgesteld en heeft de grenzen van hun woninggebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze die volken hem zouden zoeken. En hem altijd zouden kunnen vinden. Filosofen. Dat is de bedoeling van de volk. Zullen we even filosofisch praten? Zullen we even praten wat ons denkkader is? En wat de, uh, de big picture is? Uh, en jullie uh, zijn trots dat je uit alle steden van Griekenland de wijsgeer hebt verzameld. Zullen we even praten waar het eigenlijk <coughs> om gaat? Dan komt, ik sla er een aantal over op. Uh, er zijn veel meer van die sleutelmomenten dat... Je afvraagt, hé, hey, uh, wat er nu gebeurt, waar ze het nu over hebben, is het spannend. Maar, maar goed, ik geef dit een keuze. Uh, er komt een moment uh, van uh, eerst zeven zegels worden geopend, zeven bazuinen, zeven donderslagen, grote rampen, vallende sterren enzovoort. Toen, na al die rampen, kreeg ik Johannes te horen: nu moet je opnieuw nieuw, over talrijke landen en volken en koningen profiteren. Met andere woorden, alle volken, de hele wereld, tot Zuid-Amerika toe, is geschokt dat er met, nu moet je daar naartoe. Profeten, nu. De urgentie en de haast van God of de volken na zich geschud hebben, dan ook uh, te bereiken. Nu profiteren. Economische en ecologische en politiek uh, chaos, het <tie> mondiaal, heeft een klimaat bereikt, nu profiteren. En prompt dat is openbaring 10,11, komen de twee getuigen en dat zijn, zoals Jeremia, profeten tot de volken. En wat, en wat zeggen ze? Zij hebben de volken getergd. Met andere woorden, nadat dit profeteren is gebeurd, of nadat dit bevel is gegeven, treden de twee getuigen op en ze tergen de volken. Met andere woorden, ik stel me zoiets voor als, ze doen een uitspraak. En CNN ze is, zorgt ervoor dat de hele wereld het weet. En de hele wereld ergens zich dood. Want ze spreken de volken aan. Over waarheid, over macht, over toekomst. En over het uvose van hun macht. Ze tergen de volken. En dat is precies wat God bedoelt Hij wil de volken toespreken. En dan komt er een hele bijzondere... Uh, Weer een klein stukje verder, allemaal verder de toekomst. Nou, de toekomst, wat ik zeg, toekomst. Het zei de overwinnaars na de 1260 dagen, na de strijd tussen Nichol en Satan, de overwinnaars zingen het lied van Mozes, de God. En het lied van het Lam, de krijgt Gods. En wat zeggen ze? Tussen de volgelingen van Mozes en de volgelingen van het Lam zingen samen, gemeente en Israël komen samen. En wat zingen ze? Het wonderbaar. zijn nu werken, Heer, vorst der volken. Wie zou u Heer niet vreden, uw naam niet vrezen? Alle volken zullen komen. Dus Israël en de gemeente komen samen en we praten over de God der volken. De volken zullen Dus het gaat over de narrative, de grote lijn. Is onmiskenbaar de nadruk van God op de volken. Dat is deze. Geef me even snel door aan Helene. Ja, dat hadden we moeten voorkomen. Um, um, dus, uh, de topontmoetingen, -ot TC, illustreren de rode lijn van de Bijbel. Je mag van mij zeggen dat het een rode lijn is, maar ik heb de neiging om te zeggen de <coughs> rode lijn. Uh, ...de focus is op de volken... ...op de oogst der volken... ...en op de eenwereldregering... Um, ...Israël en een de gemeenten... ...zijn er niet voor zichzelf... ...maar voor de volken... ...voor Nederland, suriname China, uh, ...waar u ook... ...geweest bent... Uh, ...ik lees no ik, nog één... Uh, ...topconferentie... Die ...heb ik voor het laatste bewaard... Uh, ...dat is een virtuele... ...topconferentie... ...want die heeft niet echt plaatsgevonden... Uh, ...dat is een, een gedicht... ...of een to toneelstuk... ...het is van 2... Um, ...en uh, die bestaat... De, ...ik, ik vat het op, een beetje als een... ...toneelstuk in vier... Uh, uh, ...taferelen... ...eerste tafereel. ...waartoe... leidt het woeden der volken... ...het rumoer, rumoer van de naties... ...de koningen der aarde komen in verzet... ...wereld spannen samen tegen de heer... ...en zijn dezelfde... Wij moeten hun juk afwerpen. Onze boeien bevrijden. Lees. Als je hier even China, India, Verenigde Staten. Rusland. Uh, die op een of andere manier. Van God af willen. Niet meer met God te maken willen hebben. Uh, en we moeten. Uh, onder dat juk vandaan. Wie de hemel ziet. Troont. Lacht. Weer een spot met hem. Zijn toon hem. Ik heb mijn koning gezalfd. Dat je daar bewust Europa weg als je het over een gepakt hebt? Mm. Um, nee, uh, ik heb Rusland genoemd, ik had ook Engeland en Frankrijk kunnen noemen. En Duitsland, beetje uh, Nee, nee, zeker niet. Uh, en uh, uh, uh, uh, uh, uh, God zegt, die op de troon zit, <laughs> weten jullie niet, er komt een gezalfde. Uh, en uh, dan komt in het toneelstuk een onbekend persoon. En die zegt: Hij heeft tegen mij gezegd: Je bent mijn zoon. Aan jou geef ik alle volken. Dat is een voor. ...van de aanstaande koning der koning. En als dat overkomt... Pardon, uh, ...maakt zich wel die koningen eentje los... ...en die zegt... ...hé hey, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd... ...onderwerp u, toon de heer u ontzag... ...breng bevend uh, hulde, bewijst de eer... Be ...gedraag je, snappen jullie niet... Er komt er straks een wereldregering. Wat wij ook uh, doen en ijveren en machineren, um, uh, er komt een wereldregering. En de, de regent, de gouverneur, de eenwereldregeerder, de koning der koningen staat al vast. God laat even tot zover even tot zover uh, zijn er vragen over deze rode lijn? ik vraag me wel de hele kwestie Brussel, alles wordt dadelijk vanuit Brussel gereden we gaan steeds verder, de volken vermengen zich dat is wat Hitler ook denken. Noem het niet te snel verkeerd. Je ziet wat de volken doen. Ze woelen en ze willen buiten God om verdragen en verbonden sluiten in de richting van een éénwereldregering. Er is ergens, ik kwam het net tegen in Jeremia, eh, waarin Jeremia eh, Israël kwalijk neemt. Jullie sluiten verbonden buiten mij om. En dat is precies, we mogen best verbonden sluiten, eh, maar niet buiten God om omdat God heeft het grote beeld. Dus, uh, uh, dat is inderdaad wat je in Brussel ziet. Ja. En wat je ook in de Naties ziet. Ja. Dus dat ziet je ook als uh, ja. menselijk gedoe, zeg maar. Dat is een heel goed woord. Dat is van zijn. Dat wisten we al. Zo, zo doen de volken het. Deden het ja. in de Bijbelheid <coughs> en de van het. En het wordt steeds spannender. Nog een vraag? Waarom is God zo met die volken bezig? We hebben nou, de volken op allerlei verschillende manieren. God spreekt met ze, vermaant ze, uh, roept ze om, confronteert ze, uh, waarschuwt ze, geeft ze een erfdeel. Waarom is God met die volken bezig? Nou kom ik uh, aan een hele bijzondere. Uh, nu komt het tweede deel van mijn verhaal. Uh, God laat de volken afslachten. Dat is een uh, profetie uit. ...Zacharia, Zacharia 11. En die, we gaan hem gewoon even rustig lezen. Uh, dit heeft de Heer, mijn God, gezegd... ...wijd de schapen die voor de beschermd zijn. Hun kopers kunnen ze niet zonder vroeging slachten... ...de verkopers danken de Heer dat ze rijk worden... ...de herders sparen het veen. Uh, wat we hier zien is... Uh, de Heer mijn God zegt tegen mij, dus de, de herder, wijt de slachtschapen. Maar tussen de, mij, de herder, en de slachtschapen zitten de, de verkopers. Dus dit zou je zeggen: dit is de opperherder, en dit zijn de onderherders, of de tussenpersonen. Maar je hebt dus vier partijen in dit beeld: God de opperherders, de verkopers en uh, de uh, uh, slachtschapen, uh, en de sla schapen lijden onder de onderherders. Ze worden verkocht en ze worden, uh, worden aan ze bediend en uh, ze worden uh, geslacht zonder vroeging. Uh, uh, ik zal, spreekt de Heer, dus de God spreekt, uh, ik zal immers de bevolking van dit land schapen, dat zijn volgen. Uh, niet langer sparen, spreekt de Heer. Ik lever de mensen aan elkaar en aan hun koningen uit. Ze zullen het land vervielen, zonder dat ingrijpen. Tot zover spreekt God. Dus God zegt, ik lever ze uit. Ik zal ze niet langer sparen. En daarna zegt de ik-figuur, de uh, opperherder, uh, dus beide ik de slagschapen dat aan de veehandelaars toebehoorde. Dus dit is een heel naar beeld. Daar is die grote machtige God... ...waarvan ik net nog beleden heeft dat hij een liefhebbende vader van God is. dat is ook een vreselijke God. Hier zie je hem op zijn vreselijkse kant. Hij heeft besloten de volken aan hun lot... ...en aan de uh, heersers en de tyrannen uh, over te laten. En de, de herder de herde namens God... Uh, ...weide het slachtvee dat aan de veehandelaars toebehoorde. Uh, ik nam twee stokken. Een staf uh, duidt aan wie de baas is. Ik ben de baas, ik ben de opperherder. Ik noemde er één vriendelijkheid en de andere eenheid. Daarmee weide ik de vee, het vee. Uh, in één maand uh, ontdeed ik me van drie herders. Uh, Obama de lanen uit en... De staatssecretaris de laan uit en Sarkozy de laan uit en wie volgt. Uh, hij ontdoet zich van een aantal herders. Um, en dan, uh, ik verloor mijn geduld met het vee, dat een afkeer van mij kreeg. En ik zei, ik wijd jullie niet langer. Laat maar sterven wie sterven moet. Laat maar verdwijnen wie verdwaalt. En laat de rest elkaar maar verslinden. Dit is de Een vreselijke tekst. Dat de God die wij beleiden. en de opperherder die wij beleiden. en van wat we zeggen, hij is onze redder. zo met de volgen afgaat. en ze als het ware versopt en vertrapt. Dit is. Uh, je kan het je niet erger voorstellen. de volgende holocaust. komt eraan. Mag iets Ja. wel nou, met name het enige ervan. Dus wij denken eens. De ik-figuur. Ja, de, de, deze ik-figuur is de opperhebber. De opperhebber de onder God. Ja, ik snap wat je zegt, maar wie heeft die aanmaats in ze niet. Ja, de vertaler. Ja. Dus de vertaler en ik denken dat we begrijpen. Uh, Onthouden de vraag. Toen nam ik mijn stap vriendelijkheid en sloeg hem aan stukken om het verbond te verbreken dat ik gesloten had met alle. En passant, zoals zoveel dingen in de Bijbel, en passant ontdekken we, oh, God had een verbond met alle. Hij had een verbond met alle volken, nog wel een verbond vriendelijkheid. En de, de, de vertaling het staat maar één keer dat woord uh, uh, in de Hebreeuwse tekst: uh, liefelijkheid, vriendelijkheid, uh, broederschap, schoonheid, genade. Uh, het zijn heel veel probeervertalingen, maar God had zo'n lief verbond met alle <lacht> volken, met alle volken. Maar hij was het zo zat, dat hij dat verbond met Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, verbrak. En zei, nou je doet maar, jullie eten elkaar maar op. Je doet maar een volgende wereldoorlog. Je doet maar, ik trek me terug. Dus dit is uh, uh, eind van de wereldverschermis. Als dit zou doorgaan. Uh, dan stort alles in. Even zo begrijpen we verbond. Als God zegt verbond. Uh, <coughs> de kern van verbond is dus ik eeuwige schepper. Overbrug de kloof naar het schepsel met een verbond. God gaat een, gaat een relatie aan met zijn schepsel. Maar de, grote, de ongelijkheid tussen de schepper en het schepsel, kan je niet uh, overbruggen door van, uh, hallo, uh, goeiedag, zullen we samen een beetje wandelen, uh, wat vinden jullie ervan, wat kan ik, kan ik voor jullie doen, tot de volgende keer. Nee, God zegt, ik besef dat ik de schepper ben, ik besef mijn uh, grootheid en heerlijkheid, en... Jullie afhankelijkheid en kleinheid. En ik verbind me aan jullie. En ik zal me totaal voor jullie geven. Ik zal jullie uh, verzorgen en beschermen en troetelen en uh, genezen voor eeuwig. Dat is mijn aandeel. En jullie aandeel is dat je mij volgt. Die is jullie. Dat is verbond. Die is jullie. Schipsel. En in dit geval, de volken. God had een verbond met alle volken. En we weten het meeste over het verbond. Toen God zich verbond aan Israël. Maar toen was Israël dus dat ene volk. En God verbond zich. Eh, en dat eh, ik le Lees even een keer. Nog kort, en ik ben jullie God en jullie zijn mijn volk. Dit zinnetje lezen we keer op keer op keer in het Oude Testament... Eh, dat is, uh, kort gezegd, verbond is, ik ben jullie God, met alle voordelen van dien. En jullie zijn mijn volk, uh, jullie volgen mij en ontvangt mijn verzorging. Ik ben jullie God. Dit zin, dat is de standaardzin om verbondsrelatie aan te geven. Nog korter, ik ben er voor jullie. En een verbond heeft uh, altijd uh, een boek met wetten en verordeningen, met zegeningen, met vervloeking in geval van ontrouw en met stappen van herstel. Uh, ...van het verbond... Uh, ...zo zaten verbonden in elkaar... ...niet alleen het verbond van God met Israël... ...dat kennen we uit Leviticus... ...maar ook de verbonden uit die tijd... Uh, en, ...en eerst jouw vraag... ...nog eventjes... Uh, ...verbond kennen we uit de Bijbel... ...het beste... Uh, ...waar het betreft... Uh, ...God met Volk Israël... Ja. ...en daar zien we ook nog verschillende stappen in... ...eerst was het een... Uh, onvoorwaardelijk verbond met Abraham en toen een voorwaardelijk verbond. Ik spreek hier over een voorwaardelijk verbond. We komen ook andere verbonden tegen. Uh, maar uh, uh, hier in Zacharia vers uh, 10 wordt gesproken uh, over een verbond met alle volken. En ik denk ja, dat klopt. Daarom heeft God al die profeten gestuurd. En daarom heeft hij zijn erfdeel gegeven. Daarom waarschuwt hij ze voor een oordeel. Daarom uh, al die, dat uh, zal ik straks ook nog laten zien, van uh, we Moab, maar ik, ik zal hem nog een keer brengen in het lot van Moab. En wee Amon of we Elam, maar ik zal hem nog een keer brengen. Want God had iets met ze. Ja? Jong? zeggen het, het is één groot verbond. Het concept verbond komt bij God vandaan, die uh, ja, je kan zeggen: een verbond. God is. Je kan ook zeggen: Hij is een communicatieve God. Hij is een God van liefde. Hij wil een relatie, een werkrelatie, een effectieve relatie, een complete en echte, intense relatie met zijn schepsel, met wie anders, want hij heeft al geschapen. En uh, we komen dus het uh, concept verbond op tal van manieren tegen. Ja? En je komt ook in uh, uh, het Oud Testament andere verbonden tegen. Bijvoorbeeld, uh, ik ben de naam even vergeten, een, uh, een koning van Israël stuurt snel eventjes honderd uh, talenten goud naar de koning van uh, uh, Egypte en zegt: ik ben uw zoon, red mij. Met andere woorden, uh, ik ben nu in verbond met de relatie, ik heb u bovendien eventjes betaald, uh, maar dan moet u ook iets doen. Uh, ik ben uw zoon, hier is het geld, red mij. Nou, dat is gewoon van, zo werken verbonden, zullen we het even snel doen, want ik heb nu redding nodig. Uh, dus uh, het concept verbond was bekend, komt bij God vandaan, maar uh, ook de uh, volken buiten uh, God hanteren. Het, het, het hij handelt God via het verbond. Precies. Hij zoekt, ja, hij handelt altijd via het verbond, bijna in principe. Waarom? Omdat hij zo heilig is. Ja. Hij is zo verpletterend. Dus hij meet het af, stemt het af op, stelt zijn voorwaarden en is zelf de garantie voor verbondstrouw. Hij doet het altijd met zich. Ja. Omdat als hij dat niet zou doen, zou hij, en dat zegt hij ook regelmatig tegen Israel, ik ben jullie zo zat, ik zal jullie uh, vernietigen. Maar het is goed. Was dat met die uittocht ook al niet? Dat uh, de? De God uh, het volk wilde vernietigen, maar dat Mozes ertussen kwam? Ja, ja, en dat is precies. Dan zegt Mozes, God ze, in zijn woede zegt, dan ga ik vernietigen. En wat zegt Mozes? Je bent een verbond. Je bent een verbondsgod. Kan u niet maken. Amos, een paar keer. Uh, nu gaat het vernietigen. Ze overleven het niet. Oké. Okay. Okay. Ik, ik begrijp wat je zegt. maar mm -hmm. Hoe rijm je dat nou met de Ook het tussen. Nou, dat is ook. Uh, God zegt, ik uh, zal de aarde helemaal verdrinken. Alleen uh, nog uh, laat ik uh, over. En zegt hij, en nu maak ik een verbond met de schepping. Uh, uh, en ik verbind me dat ik dit nooit meer zal doen. Ik zal het niet meer door water van Dus hij blijft communiceren. Hij blijft aanbieden. Maar hij eist dat ze hem zullen volgen. Hij eist dat ze hem zullen volgen. Dat is toch verbond. Het nee, is niet nee. altijd verbonden. Verbond het met Abraham is heel duidelijk eenzijdig. God zegt: Ik sluit een verbond en jij staat er helemaal buiten. Ik doe het. Ja, de, ja dat komt omdat God. In principe uh, is het bij God altijd eenzijdig. Hij initieert het. Hij stelt de voorwaarden, dus, dus eigenlijk komt hij op zijn eigen woord terug. In dat geval. Dit is een heel goed moment. Even bewaren, even bewaren. Ja? Hier was nog een vraag. Ja, ja, ik wilde vragen hoe het kon, dat dat daar staat, um, dat hij dat dus uh, verbreekt. Omdat hij dat nee. niet kan. Hij kan het niet zijn eigen doen. God is woedend! Maar er ligt nu twee vragen. Uh, even. Het verbreken van van vriendelijkheid... Liefelijkheid genade van mij. Was wellicht op Jezus Christus de wereldschokkendste gebeurtenis ooit. En nu komt de antwoord op jouw vraag. Verbond gebroken, maar een plan lag klaar. Ik lees verder uit Zagria. Ik zei, ik, dat is die opperherder, Ik zei tegen hen, je uh, dus zou ik zeggen, er is ook een soort topconferentie. Hij gaat met de koningin die hij net de laan uitgestuurd heeft uh, in gesprek. Als u tevreden bent, keer mij dan mijn loon uit. Zo niet, laat dan maar. Moet je nagaan, de opperherder uh, had een aantal presidenten, koningen en tirannen de lijn gestuurd en dan zegt hij, was ik een goede opperherder? Ben ik mijn loon waard? Dus hij vernedert zich, hij laat zich uh, beoordelen door de mensen die hij net... Een, uh, Motie van wantrouwen heeft gegeven. En wat doen ze? Ze betaalden mij mijn loon uit 30 shekel zilver. En 30 shekel zilver, uh, dat was voor de hoorders. Of Zachariah begreep heeft, is helemaal de vraag. Maar nu al snapte u, die 30 shekel, dat was door Mozes vastgesteld de minimumprijs voor een slaaf. Voor goedkoper dan 30 zilver, derp, uh, zilverlingen, mocht je een slaaf niet verkopen. Oud, ziek. Althans derde. Het was een minimumloon. Met andere woorden, u was de slechtst denkbare opperherder die we ooit hebben gehad. Hier hebben jullie een vooring. En zo stuurden ze hem uh, de deur uit. En wat is de reactie daarop? Toen zei de heer, dus niet de uh, opperherder zelf is ontevreden, maar de heer zei tegen mij, de opperherder, breng het maar naar de pottenbakker. Ja, smelten is een nieuwe verdaling, pottenbakker zullen een verdaling. Dat vorstelijke loon dat ze mij, waar vinden we met andere woorden, de opperherder is afgekeurd, maar God trekt het zich aan, hij voelt zichzelf afgescheept. En dus smeet ik dat zilver bij de pottenbakker in de tempel neer. Is Jezus verkocht voor 30 zilverlingen? Dat is Jezus. 400 jaar later heeft niemand die begrepen. Judas uh, verraadt Jezus. Hij krijgt zijn verladersloon. Standaardprijs voor verladerslonen. dat is het minimumprijs. Je moet die man wat geven, maar wat geef je? Standaardprijs, dergelijke zilverlingen. Judas smijt dat weg. Wordt gebruikt van de pottenbakker. Dat zijn de feiten. En Matthäus wordt geïnspireerd om te zeggen: hiermee is vervuld, wat de profeet al zei. Met andere woorden. Toen Jezus, die wij Messias noemen, de loon van God noemen, verraden werd en naar het kruis ging, toen deed hij dat allemaal, maar het was ook, het was verbonden met allerlei profetieën, uh, door Jezaja en de andere profeten, maar het was ook verbonden met deze profetie uit Zachariah 11. Hij stierf ook als de opperheadder der volken, omdat het verbond met de volken was verbroken. En toen hij uh, zijn bloed gaf voor een nieuw verbond, want verbonden sluit je altijd met, een, uh, met bloed. Uh, Herstelde hij daarmee tegelijkertijd het verbond met alle volken? En dat is een antwoord op jouw vraag. God verbreekt het verbond met de volken om het een nieuw verbond uh, aan te bieden. En daarom zegt Jezus, uh, een korte tijd daarna, na het kruis, en nu naar de volken toe. Uh, Jezus sloot met zijn bloed niet alleen verbond met Israël als herder van Israël, hij werd ook onze herder, dat geloven we allemaal. Hij werd ook de herder van de volk. Je gaat nu wel eerder van een enkelvoudige betekenis van een profetie uit, en die heeft vaak ook een terugkeer. Vast en zeker. verbroken, maar het plan nog klaar. De koning van de aarde, kom in verzet, hebben we net gelezen, de wereld mag te spannen samen, om dat oude verbond met de volken, waarvan we inmiddels weten, dat was verbond te verbreken, ze willen onder het juk van Daan. maar, wordt in Psalm twee uh, versets, uh, gezegd, ik heb een, ben koning gezond, op Simon, op de Heilige Berg, ik heb een nieuw aanbod, ik, voor, jullie willen het verbond verbreken, ik heb een nieuw aanbod, of, in Jezaja, Jezaja 24, 5, 6, 27, die vier hoofdstukken is een apocalyptisch blok in het hele body van Jezaja. En Jezaja 24 opent met: De Heer verwoest de aarde, slaat haar taal, ontricht haar, verstoort haar bewoners, de aarde wordt geheel verwoest, voorkomen leeg geplunderd, nog meer misère, de aarde treurt, verwelkt, de wereld verwelkt en kwijt. Ja, de aardigsturen wonen onheiligd. Zijn de voorschriften. Er komt verbond in voorschriften. De wetten voorbij gegaan. Ze hebben even verbond verbroken. Even verbond met de wolken. Vul ik in. Daar opent uh, dat apocalyptische blok mee. En even later. Op deze berg richt de Heere. De Heer van de hemelse macht. De Heer van de onzichtbare wereld. Voor alle volken een feestmaal aan. Dat is een verbondsmaal. Uh, met uitgelezen gerechten. En... Uh, de lege wijnen. Het is wel een rijk aan merg en vet, met pure rijk wijnen. Op deze berg vernietigt hij de baas. De alle volken uh, zich met de sluiven met alle volken. Die volken dwaalden. Ze hadden ideeën van verbond, ze hadden ideeën van macht, ze hadden ideeën van erfelijke koningschap, ze hadden ideeën van rechtvaardigheid en democratie. Ze hadden allerlei ideeën, maar ze dwaalden komt een moment dat, het zegt, dat God zegt, um, uh, op deze berg roep ik ze allemaal bij elkaar, alle volken, het uh, moeilijke, kom, kom, kom, hier ga je iets nieuws doen en alle volken zullen het begrijpen en zullen Tot Abraham, zegen, uh, God zegt dat Abraham, zegen voor alle volken. Uh, en hij spreekt tot Jongvrouw, ba jongvrouw, uh, jongvrouw Baal. Jongvrouw, Jongvrouw dochter Babel, herkennen jullie dat? Uit het Oude Testament. Niet alleen Jongvrouw Jeruzalem, uh, Jongvrouw uh, Israël, Jongvrouw Juda, maar ook Jongvrouw Baal. Dat wil zeggen, hé, hey, hé, hey, Jongvrouw Baal, hé. Snap je? Dat is lief zijn jonge vrouw Waarom gedraagt hij als moeder? Ja, dat is het even verder. Hij spreekt tot haar hart en confronteert haar met haar gedrag. Hij spreekt tot de volken als verbondspartner. Uh, jonge vrouw Egypte, uh, 136 van dat zal ik straks laten zien. En uh, uh, oh pelt tot alle naties, zelfs tot de kustlanden, Suriname en Nederland, tot de gemeente, zegt hij, hij maakt alle volken het municipelen. De grote lijn, de big picture is, één natie gekozen Israël, of, als je wilt, de gemeente, uh, dat is een nou aparte discussie, ga ik nou even niet in, uh, op in, maar hij kiest één volk om alle volken te tonen wie God is, en om Gods één wereldregering voor te bereiden. Het gemeene beste Israël. Dat is waar God op afkoerst. Dat is de grote het is een lijn. Een wet. Ja. Waarom ga je dan niet op die vragen, Want ik vind ik dan heel Le interessant. Welke vraag? Die je net stelde. Uh, heb ik een vraag? Israël of de gemeente. Uh. Ja. Ja, ja, iedereen wil het weten. Uh. Het is overduidelijk dat uit het oude Testament, uh, er staat uh, tal van keren. Uh, ik zal jullie uh, straffen, zodat alle volken zullen weten. Ik zal jullie zegenen, zodat alle volken zullen weten. Uh, dat korte zinnetje, zodat alle volken uh, het zien. God wil dat uh, de volk aan Israël zien wie God is. Uh, dat verbond heeft Israël verbroken. God kondigt een nieuw verbond aan. Vestigt dat door Jezus. En zegt met jullie maak ik een nieuw volk. Ga nu als nieuw volk zijnde aan de wereld te zien. Uh, uh, en maak ze tot mijn discipelen. En dat nieuwe volk is, ik zeg het op andere kort, uh, Israël geïnternationaliseerd. Wij zijn bij Israël ingeplant. Het is nog steeds essentieel. We zijn in Israël geënt. Drie stemmen tegelijk. We wordt geënt. Wij zijn geënt. Wij zijn in Israël uh, geënt. Dus uh, de term geestelijke Israël wordt wel gebruikt. Uh, dat is de gemeente Israël heeft vervangen, dat geloof ik niet. Uh, Israël wordt. Uh, juist erkent, God heeft een nieuwe verbond met Israël gesloten, maar het is niet meer Israël naar het vlees. Uh, hij wil nu dat ze Israël, dat ze uh, kinderen van Abraham in de geest zijn, en daarin mogen wij meedoen. Dus dat is uh, en daarmee is Israël uh, een geestelijk volk geworden waar wij bij horen. Israël is internationaliseerd en God heeft dus dat ene volk gekozen en na het kruis geïnternationaliseerd in de geest om alle naties. Is dat een antwoord gedaan? Ja, maar ik bedoel het eigenlijk uit nieuwsgierigheid om een gevoel te krijgen bij de timetable. Waar zijn we dan? Ah, volgende dag. Dat is volgende Volgende dag. <coughs> uh. Dat is Wat is ja. best? Wat zeg je? Gemene best? Ah. Uh, uh, gemeene best betekent dat is een goed woord. Commonwealth. Um. Ja, een soort Verenigde Staten. Maar dan niet Verenigde Staten uh, zoals wij dat nu kennen vanuit New York. Maar een, uh, dat is een uh, volkerenrijk waarin Israël de leiding heeft. Uh, de term Commonwealth uh, wordt gebruikt door het uh, Verenigd Koninkrijk, Engeland. De Commonwealth, uh, Britain. En dat was Zuid-Afrika, uh, Australië, ja, Rusland, India, ja, is ja. er allemaal bij, de we Commonwealth. Ja. En die term werd ook gebruikt door uh, uh, Rusland na ja. Gorbachev uh, <coughs> toen de USSR uit elkaar viel. Mm -hmm. Hij zegt, nu worden we een gemene West. Uh, en Atschepercian wordt wel een zelfstandig, maar ze zitten nog in de club. Ja, maar dit is godskoning. Daar heb je gelijk in. Uh, het is, de, vrede, ja, de, uh, de Verenigde Staten heeft in onze oren de connotatie ja. van zijn, wij hebben het zelf bedacht. En uh, bij Gods Koninkrijk, waar het om gaat, ben ik het niet eens. Uh, het, het is Gods idee. En de, de, de volken uh, worden uitgenodigd om uh, een verbond te maken. Ja, dat is wel. Gemene West, die connotatie heb ik ook bedoeld. Ja. Um, Oké, okay. dat is de big picture van de wereldgeschiedenis. Even een intermezzo, staat niet op jullie um, uh, lijstje, maar het moet er wel bij. De picture, big picture van onze persoonlijke geschiedenis. Volken, hebben we begrepen, zijn ja. Gods Dus, alle mensen waren bedoeld als kinderen van vader, God en moeder. Jongvrouw Nederland, of jongvrouw België, of jongvrouw uh, Babylon, of jongvrouw Surinaan. Gods bedoeling was dat de mensenkinderen, hij was de goddelijke vader, en zijn uh, partners, de jongvrouw en de volken, uh, waren de corporatieve moeders. Dat is de big picture. Uh, de, door de zonneval treden goden der volken op, dat is een hele serie referentie naar de goden der volken uh, uh, en de corporatieve moeder worsten, dat zijn de, de naties dus worstelen dan met zichzelf en met elkaar, in oorlogen in discriminatie, in uitbuiting en, en alles en de kinderen lijden daarom en dan door het kruis van God Zoon en door Gods Geest kunnen we weer geboren worden tot een nieuwe volk en dat is ook weer een bruin. Ik laat hem even liggen. De, ja, ik, even liggen ja. okay, goed zo. Um, moet je kijken. Dit is... Uh, een wereldkaartje... maar... van de 13... of 13 van de 17 schrijvende profeten... hebben in totaal 136 profetieën... naar 29... Uh, een woord voor Babylon... een woord voor Ammon... een woord voor Moab... een woord voor Elam. En ik heb die... Uh, Naties opgezocht op de kaart. En een hele bekende wereld van toen was een keer toegespreken door een profeet van Israël. En een paar Sidon-tieren, uh, tieren, Egypte, Samaria, Moab, Asir, die hebben, ik zal een keer brengen in hun lot. Ik zal een keer brengen, oh, ik, ik zal een keer brengen in hun lot. Dus God heeft, heeft woorden voor ze en ook een troost en een troost. En één natie gekozen. ...om alle woorden... Uh, ...naties te doden wie God... Heeft. ...van hier, ...dat is ook een uh, topconferentie... ...er is een keer een leuk... Uh, ...Jeremia wordt uitgedaagd... ...door de topprofeten... ...van zijn tijd... ...voor een openbaar debat... ...en een van de dingen die Jeremia zegt... ...van hier hebben de profeten... ...tot vele naties en machtige koninkrijken geprofiteerd... ...daar zijn de profet profeten voor... ...om de volken toe te spreken... ...over Gods plan... En ga tot alle volken en maximaal met die Dus dat is dus één uh, ding ter afsluiting. God houdt niet op de volken als verbondspartners te behandelen. Uh, dit is een tekst uit uh, Jeremia. Nee, nee, ja. De tijd zal komen speculeren hier de, de besnedenen, dus hij spreekt volken toe als personen die al of niet besneden zijn. De besnedenen straf. Egypte, Juda. Amon, gewoon op één hoop gegooid. Moab, Kaashoorn. Want al die volken zijn net als Israël. Onbesneden vanuit. Dus God beschouwt. Volken uh, als. Uh, uh, personen. Met wie hij een verbond had. Maar ze zijn onbesneden. Ze houden zich niet aan het verbond. God behandelt alle naties. Als van hem. En accepteert geen scheiding van God en staat. Hier komt. Uh, openbaring. Oh, openbaring, 21 vers 3. Gods woonplaats. Dat is: uh, Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik zag uh, de stad komen als een bruid. Steden en ook personen. Ik zag het als een bruid. En wat zag hij nog meer? Gods woonplaats onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal hun God zijn. Hmm. De oude verbondformule van ik zal niet tot een god zijn en gij zult mijn een volk zijn, is hier ik zal niet tot een god zijn en gij zult mijn volk zijn. Dus het verbond met de volken is uh, hersteld. En nu ben ik uh, bijna klaar. Wat is er op toegelijk aan de hand? In onze eigen tijd, uh, ik moet hier even 2000 taal zetten, uh, zijn er een aantal uh, Naties opgedragen of hebben een verbond gesloten met God. Tonga, Vanuatu, papua Guinea, Zambia, Oeganda, Democratische Republiek Congo, Benin, Sierra Leone. De meeste van die landen ben ik geweest, heb met de, uh, de mensen gesproken, ook met presidenten en parlementsleden gesproken. Ze hebben een verbond gesloten met God dit uh, uh, Fiji uh, ben ik in gesprek geweest om een verbond uh, charter te schrijven dat is niet doorgegaan maar Fiji wil dat ook maar in Fiji wel uh, uh, stammen en provincies uh, hier in uh, met name in Nigeria en Zuid-Afrika uh, zijn een groot aantal stammenkoningen die een verbond hebben gesloten met God en die, uh, als ze dat deden, daarna doorbraak uh, maatschappelijke veranderingen, ecologische veranderingen meemaakten. Of heilige bomen die omvielen. Want ze hadden nu een verbond gesloten met God. In Fied, uh, en dan hier uh, uh, in uh, Brazilië zijn meer dan 300 steden, bij de burgemeester zoals ze dat noemen, de sleutel aan Jezus heeft gegeven. En ik ben in een aantal van die steden geweest. Ik ben er drie jaar geleden expres naartoe gegaan, want die lieve Brazilianen die schrijven niks op. En toen hebben ze gezegd, schrijf nou op, de wereld moet het weten. En toen had ik gezegd, ik kom op die en die conferentie, niet als spreker, maar om te interviewen. Ik heb het al van interviews, staat op onze site, waar grote maatschappelijke wonderen plaatsvonden nadat de burgemeester de... Uh, sleutel aan Jezus had gegeven. En hier 120 eilanden. Ik ben, hier één vrouw, één verhaal. Uh, we waren uh, op Fiji... En uh, we zouden naar een bekeerd dorp gaan. <coughs> en uh, we kwamen met een bootje op een eiland en uh, door de jungle, uh, en, en er zijn op het eilandje geen auto's. Dus het pad is net zo breed als je schouders, en een kruiwagen. Uh, en je ziet. Vieze kinderen, oude mannetjes en rare boerderijen en vieze varkens. En, uh, het is gewoon een arm land. En toen moesten we door een uh, beetje waarden. En toen kwamen we in een andere dorp. En opeens nette akkers en schone kinderen. En uh, welkom. En gewashuizen. Dat je denkt: er is, dit is een heel ander dorp. Ja, dat dorp uh, was en dat exporteerden ze ook. Het was hartstikke occult. Maar elke maand stierf een jongen of een meisje, zo van tussen de 10 en de 15 jaar. Elke maand, elke maand. Ten slotte drong het door. Nou ja, het, het verhaal staat nu over. Ze hebben zich bekeerd. De dorpsouders heet ze beleden. De vuurdansen hebben ze afgeschaft. Dit gebeurt nu en heden. De oogst der volken is begonnen. Is er iets te noemen als een soort congruentie tussen die steden? Ja. En weet je wat? Boven deze lijn doen we aan de scheiding van kerk en staat. Mogen we niet over God praten? En onder deze lijn mag je gewoon over God praten. Ja, maar waarom komt het dat het daar nu ontkent? Is daar iets generieks? Wat nou, wat was daarvan? Uh, uh, het evangelie is hier jonger. Het is hier spontaner. Uh, andere... Mijn, Kortste uh, argumentatie daarvoor. Uh, God. Uh, in het Engels staat er, He confounds the wise. Uh, hij maakt de, uh, uh, de, uh, de mensen van de Eerste Wereld beschaamd. En ik maak er altijd van: uh, als ik hier onderwijs over geef, he confounds the wise and the white. Hij maakt de blanken beschaamd in hun trots. Want wij zijn sophisticated en wij weten hoe het moet en wij doen. Wij hebben een moderne democratieën, uh, maar ze kunnen niet meer ja. denken aan. God en gehoorzaamheid. Ja. Um, en nu komt... Uh, dit zijn de proefvolders van het Koninkrijk. Dit is natuurlijk wat het Koninkrijk dan is. Dat is, dat is een heel onderwerp. Maar uh, het gaat nu niet om de grote lijn. Uh, we begrijpen met de wereldpolitiek de dramatische zin van Israël de opkomen en verzinken van naties het christelijke geval, <coughs> de aanhoudende armoede bloedvergietende uh, uh, afgoderij en uh, rijkdom in Afrika. Daar heb ik in veel toch in Afrikaanse landen over gesproken uh, van, als het waar is dat God het verbond met jullie had en je hebt nu voor en occultisme enzovoort, ben je dan verbaasd. Ik, ik sta je niet te moraliseren maar denk nou na. Denk nou na. Uh, het verval van het huwelijksverbond en nu bedoel ik het huwelijksverbond uh, zoals tussen alleen en mij uh, de wereld is, tot nu toe trilt van verbondsliefde en verbondstrouw van Gods wegen en schokt voor verbond passie en verbond raak van God voor de volken. Uh, en dit, oh, uh, dit is, begrijp dat de wereldpolitiek als aanloop naar het millennium. Kijk, als dit de wereldgezienis is met al die millennia, zitten we nu hier. Ja? Zijn we net aan dit millennium begonnen? Uh, tel nu eventjes vandaag. Kan het zijn? En dit heb ik in rood, want dit is eigenlijk wat mij het meest motiveert. Dat dit Gods zesdaagse werkweek is. Ja. En eindtijd is niet eindtijd, maar overgangstijd of als naar Gods vrede. Naar Gods sabbats uh, millennium. Uh, uh, het huidige millennium... Waar we net aan begonnen zijn, en waarin zoveel uh, beweegt, is misschien het millennium. Al die topconferenties gingen over de wereldpolitiek van deze uh, toekomst. Dit zijn drie koningen, dat was ik afgelopen uh, oktober in Pretoria, de mocht ik spreken voor een koning, een uh, conferentie van stammenkoningen, die hun stam, hun volk hebben, aan God hebben opgedragen. En ik noem ze even uh, Koning uh, Otadhaferwa, Koning Atouatse en Koning Manpoel. Ik laat het gewoon zien hoe reëel het is, dit gebeurt. En ze hebben wonderen kunnen vertellen. Hier sluit ik me af, en hier sluit ik af. Uh, het is een beetje uh, wat ik gedaan heb. Ik heb in een aantal psalmen bewerkt. Als waren ze nu geschreven. Als was ik een psalm wees, psalmist van uh, deze tijd. En ik heb psalm 87 genomen. Uh, en er heb 2000 voor gezet om er een modern tintje aan te geven. Ja. En ik noem, ik noem het Gebed uh, uh, 2087. En deze psalm gaat over uh, Zacharia 1. Waar ik net over 11. Waar ik net over uh, Godswond van alle volken. Het wordt verbroken. En er wordt. Impliciet gesproken over een nieuw verbond met alle volken. En Jezaja 24, <tien> heb ik geciteerd, is andersom. Impliciet wordt ons verbond uh, met de volken verbroken. Maar er wordt expliciet gezegd, uh, er wordt een nieuw verbond gesloten. En Psalm 87 bezinkt die verbondssluiting. dochter Raab, Babel, Theristea, Tyrus en treden toe tot, tot dat verbond. Naties worden herboren. En dit is de psalm. Gods verbond met alle volken. Jeruzalem, een heerlijke stad. Politiek klimaat, het centrum van de wereld. Voorzieningen en vestigingsklimaat, internationaal de top. Veiligheid en bereikbaarheid, de hoogste standaard. Historische uitstraling, klasse apart. Uh, culturele activiteiten, toonaangevend. Trekpleister voor wetenschappers, artiesten en toeristen. Jeruzalem, we zijn trots op. We houden van je, van je gele stenen, je hoge en je lage pleinen, je hellingen en uitzichten. Stad op een berg. En God houdt van je. Je bent Gods toon. voorst nodigde alle regeringsleiders uit voor een verbondsvraag. En voor een staatsbanket om dat te vieren. Egypte en Irak, met Israël de as van vriendschap. Bush heeft het gehad over de Aspan uh, ja. uh, Klaat uh, uh, <coughs> dat is de, de, de Heerbaan, Egypte, Irak de Heerbaan, uh, met Israël de as van Vriendschap, waren medegasten. de hele stad wilde dit meemaken in Trotsen, die vrij, dat is uh, bij Salomo vandaan, en wat we nu dat staat in uh, zijn die rijke wijnen uh, Syrië en Libanon arriveerden als eerste van Japan tot Syrië van Madagaskar tot Groenland de verste naties en eilanden sloten dit verbond, op, traden toe tot het gemeene best in Europa. Na eeuwen van oorlog en nationalisme juichen ze nu: we zijn herboren. Onze identiteit is in God. Dank u, vader. We zoeken u. We zijn onder de indruk van uw, van uw heiligheid en van het en mensen van uw plan uh, en met Mozes zeggen we beseffen we wel hoe heilig u bent mogen u leren kennen en deelnemen